Dit was het ene mesje.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 Even na twee uur, welkom bij vijf uur van Masters FM op CFM en AB Radio. Nou de start van de uh, Masters of Formula 3, we nemen ze meteen uh, met je door. Want we over naar het circuitpark, zo voort, naar Willem van Dezen. Willem, hoe is het daar? Ja. Goedemiddag, ja, uh, hoe is het hier? Uh, ja, we hebben de start uh, zojuist gehad van de Masters op uh, Formule 3. Een uh, start, ja, vlak voor de start begon het wat te regenen. Ja, de wedstrijdleiding uh, besloot om uh, te gaan starten uh, vanaf uh, achter de safety car uh, in verband met de nattigheid op de baan. Nou, dat we op de krip waren, Jaap en ik, hebben uh, verschillende mensen gesproken. Rengel van de Zanden, uh, Robert Doornbos, uh, die allemaal zouden zeiden van, nou, je moet risico nemen. Begin maar op slechts, want zo hard regent. Of niet. Maar nu uh, dat ik even naar buiten loop, het begint steeds harder te regenen. En als ik me niet vergis, is er maar één auto in het veld uh, die toch de keuze heeft gedaan uh, voor regenbanden. Als de regen, zoals die nu is, uh, zich doorzet, uh, dan kunnen we nog eens een uh, spektakel gaan uh, zien. Van uh, rijders die denken, nou, ik heb nog geen regenbanden nodig. Of rijders die eventueel te uh, vroeg de keuze maken om toch over te gaan op uh, regenbanden. Voorlopig is het de man uh, die op vol. Uh, wat en is de Brit, uh, Alexander Simms, uh, die de leiding uh, heeft te nemen Dan de stad. In de is dat dan niet meer uh, Bottas, maar dat is dat, uh, Roberto Meyri. En derde is dat uh, Votteri Bottas. Kijk maar naar de we gaan zo ver op de bal in de zetre. Ja die uh, op de zesde van de zesde naar de zesde van. En daar zie je ook dat ook al meer en meer moeilijk zijn met de uh, natteheid op de baan. Oké okay, in ieder geval een hele hoop uh, spektakel op circuit. Is iedereen uh, bij de start goed weggekomen trouwens Willem? Ja, is dus, uh, wat ik uh, voor zover ik gezien heb uh, goed weggekomen. En dat heeft er ook mee te maken, dat het vanaf de safety car was. Dus eigenlijk uh, rijden, dood en dan al uh, op het moment dat ze starten. Nou, we gaan het even in de gaten houden wat uh, de goede bandenkeuze is: hè? of de slicks of de regenbanden. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, nee op dezelfde rij, dan uh, maakt het niet uit. Maar uh, het onderscheid ga je zien uh, wanneer er uh, op verschillende banden door verschillende rijden wordt gereden. Voorlopig de regen, ja, uh, hoe moet je het noemen? De Engelsen uh, noemen het drizzle. Maar ja, het recht uh, begint toch meer en meer uh, te glimmen. Wat inhoudt dat er toch wel uh, nattigheid op de baan uh, achterblijft. Oké, okay, nou volgens mij worden de eerste bandenwissels al, uh, vinden die al plaats inmiddels. Dus uh, ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen, Willem. Ja, en niet alleen de eerste bandenwissels uh, vinden plaats. Ik heb gezien dat de eerste auto er ook al afgegaan is uh, met slicht En uh, bezig is uh, zichzelf in te graven daar in de grindbak. Uh, volgens mij is dat in de Mastersport. Ja, die komt niet meer weg hoor. Nee, die komt echt niet meer weg. <lacht> nee, zeker niet. Nou Willem, uh, wij komen zo dadelijk weer bij je terug. Kort oh, vervolg van de race natuurlijk. Door, door. Tot zo. is Masters FM. Radio met Masters FM. Bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Op dit moment uiteraard de race van het uh, weekend uh, aan de gang. De Masters of Formula 3. Snel over naar Willem van der Cfm Race Radio, Pit report. report. Ja, de eerste vraag aan uh, Willem van uh, hoe staat het met uh, de regen op het circuit en uh, is iedereen nog op de baan? De Rijgen, en dat zien we nu ook. Was het er nu? Ja, Roberto Bertelmeij, die, uh, die de beslissing had genomen om op regenbonden te starten. Nou, een het geeft een reis, de slettende ademblad, maar een weg van alles en iedereen, het het op, het op, en het De plommer op het starten, de hand, en de nummer er één keer van mij te en dat zijn Walter Alexander Sings uh, die er weer op richting uh, Leidart is de leiding over te nemen en nu is het Volta uh, oh, well, uh, Reporters die de leiding heeft. Hij rijdt met het 1 omdat hij de winnaar was van afgelopen jaar. Maar hij rijdt slechts en dat doet hem maar op de tweede plaats ook. Alexander Sims. Roberto Meijer, die, die rijdt op de regenbanden. En ja, ik... het uh... begint te regenen. Dus uh, ja, het zal straks weer in het voordeel van de man op uh, plaats nummer 3 gaan. En uh, dat gaat weer uh, zorgen voor extra spanning en dus situatie. Ja, wat is de bandenkeuze van de Nederlanders uh, op dit moment? Nou, de Nederlanders, uh, dan heb ik al de van Melker en Stef Stedt Ja, Die uh, zijn ook bij de kinderen geweest en die zijn ook gestapt op die uh, regenbanden. Ja. En op een gegeven moment waren uh, de ...de per rondje een seconde op drie vier uh, langzaam uh, ontslikt, maar uh, als we het zo doen... Ja, nu regent, kan ik me niet voorstellen dat het zo blijft. Ja, de dus zullen niet zijn uh, die alweer voor de tweede keer tegenwisseling hebben... ...maar ik denk dat het er een kwestie van overleven wordt. Het zal overzijd slikt. omdat het natter wordt. bijna ontspannen die inmiddels tijdens de drogere periode van veel van die regenbanden hebben... Uh, Oké, okay, uh, de sims uh, is, is, is weer terug, uh, die was naar, naar drie teruggevallen, is er weer terug naar twee. Dus, uh, die, die, dus die koplopers die, die maken het elkaar wel lastig, ondanks de regen. Ja, die maken het elkaar wel ja. Ja, want het was een paar is een een verstandigheid, maar ja, is toch een ja. Nee. Oké, okay, zeg Willem, bedankt voor deze update. We bellen je zo meteen weer terug voor het vervolg van de RTLGP Masters of Formula 3. Het gedraaid voor uh, vriend Jaap Koper, die vandaag de hele dag actief is op circuit. samen met Wereldverdessen natuurlijk. De, de, de single van Aura en Like I Like It. Nou, diezelfde Jaap Koper had met een aantal mensen bij de startgrid grid van de Formule 3 uh, een gesprek waaronder met uh, Robert Dornbos, En wellicht over de bandenkeuzes. Ja, daar gaan we eens even naar luisteren. We doen het even op de loop, zo, op, uh, op deze manier. Uh, ook Robert Dornbos. jij bent ook een uh, man geweest die uh, met de Masters heeft meegedaan. Veranderen omstandigheden? Ja, dit, is, uh, dit maakt het extra spannend denk ik. Uh, het is sowieso als Formule 3, jonge Formule 3-coureur heel spannend om op zo'n groot event te zijn. Uh, met zoveel geschiedenis en allemaal gemotiveerde Formule 1 jongens. En uh, ja, als het dan zo net gaat regenen, droog, nat, wat moet je doen, hè? wat moet je kiezen? Het is toch uh, een hele belangrijke wedstrijd. Ik zou kiezen voor Slix. Uh, ik denk niet echt dat ze heel erg goed systeem hebben hier, zoals in de Formule 1 ofzo. Maar... Um, ja, je moet toch het risico nemen. Ja, risico nemen en uh, denk je dat het ook uh, je positie bepaalt wat voor risico je neemt? Ik kan me voorstellen als je verder naar achteren staat dat je meer risico durft te nemen. Nou, precies inderdaad. Verder naar achteren. En ik denk ook wel, als je, als je een keuze maakt, is committed. Want als je pitsel pitstop moet maken in deze klasse, dan, uh, dan ben je klaar. Uh, in de Formule 1 of in andere klasse IndyCar zou je nog een extra pitstop kunnen maken. je strategie kunnen omgooien. Maar hier is het gewoon echt een sprintrace, Dus uh, ja, eigenlijk is het gewoon 50-50. Ja, ooit zelf ook actief geweest hier, die Masters. Wat minder herinneringen aan, maar als evenement wel, denk ik. Ja, als evenement super. Kijk, ik kwalificeerde me derde en ik werd in de opwarmronde eraf gereden. Dus dat is uh, een vreselijke ervaring. Echt, uh, van de eerste highlife naar gelijk naar lowlife, uh, low moment uh, Hero naar zero hè, in de autosport gaat heel snel en andersom ook. Dus je moet, uh, wie weet wie vandaag de held is. Ja, dit jaar uh, actief in de Super League uh, formule, gaat ook nog niet zoals het moet, maar daar gaat verbetering in komen. Ja, dat komt helemaal goed. Ik bedoel, uh, ik heb daar eerder in gereden, races kunnen winnen en ik heb er inderdaad een beetje zootje van gemaakt die eerste drie wedstrijden. Uh, zowel team als ik, uh, stomme fouten en uh, ja, gedachten zaten ook heel erg bij de IndyCar moet ik zeggen. En dat is nu langzaam begint het rond te komen, dus ik denk dat ik me meer kan focussen nu op Super League. Nou, uh, nog een vraag, want je zit uh, weer in een polo shirt van Red Bull. Heb je nog steeds een Red Bull link? Ja, ik ben nog steeds uh, uh, Red Bull-atleet, dus ik sta nog steeds onder contract bij Red Bull en uh, um, ja, we doen veel events samen. Nu rijdt Vettel dan vandaag in de, in de demo en uh, ik zal binnenkort nog een uh, demo verzorgen ergens, dus uh, het gaat goed. Um, je hebt natuurlijk ook de kartfight uh, natuurlijk, uh, vanmorgen gezien. Uh, uh, wat, wat valt je dan op? Nou, ik had zelfs een selectie gedaan in uh, verschillende provincies in Nederland, uh, samen met uh, Coronel dan. En uh, ja, wat valt je op? Dat de jongens zo jong zijn en zo gemotiveerd en hongerig naar succes. Uh, echt fantastisch om te zien. Mannetje van L jaar die gewoon uh, mes tussen standen doet en uh, uh, ja ik geloof dat hij 14 is die heeft gewonnen ik heb hem net ontmoet en uh, ja heel leuk om te zien. Ja leuk uh, voor de jongens leuk ook het evenement hier we gaan het volgen met jou en uh, ja succes met hetgeen wat jij verder gaat ondernemen. From Top the heart brand. of Dutch motorsport this is Masters FM. Albert Young? Nee, die is maar helemaal nieuw. Nee, het wordt mijn ijs zit. Oké. Okay. This is my life. Nou, daar zit wat in. Het is in. niet echt een bekende plaat geweest, hè, Sjors? Maar wel leuk om uh, te horen op Race Radio, Masters FM, op CFM en AB Radio. Nou, Willem van Dezen en Jaap Kopen, die stonden bij de startgrid van de Formula 3. 3? Uh, ja, en die spraken met een uh, aantal mensen daar. <laughs> Waarom Rob, Robert Doornbos hebben we inmiddels al gehad, maar ook uh, Renner van, van, van Zander. Zander. Gaf achter de présence. Nou, dan gaan we, nou, als gaan we, dan we dan hier luisteren. op de grid rondlopen bij de, bij de Formule 3 race komen we ook Renger van der Zanden tegen. Maar uh, Willem, het is uh, wisselende omstandigheden. Nou ja, wisselend. Het uh, lijkt erop dat het een uh, wet race gaat worden, Renger. Moet dat daar dan een hoop veranderen aan zo'n auto ineens? Ja, kijk wat ze doen natuurlijk de bandjes. Uh, normaal rijden met met en Dat worden nu uh, groefbanden met uh, voor in de regen, regenbanden. En uh, wat ze doen is vaak uh, meer vleugel zetten, dus meer downforce. Um, zodat je iets meer grip hebt in de regen. Dus je doet er eigenlijk alles aan om meer grip te krijgen. Maar uh, het heeft hier geloof ik tien dagen niet geregend. Dus alle shit, om het zomaar te noemen, komt nu naar boven. Dus uh, het wordt wel spannend. Het wordt een leuke race. Ja, als je dan geeft de wedstrijdleiding af uh, wet race. Hè. Nu regent het niet zo hard dat je zegt van nou, je krijgt gelijk sprayen en alles. Ben je dan verplicht om even goed op een te starten met een wet race? Uh, nee. nee, je kan gewoon op uh, slik starten. Alleen uh, ze geven aan dat je mag starten op regenbanden. En... Uh, ja, kijk, um, de, de mannen die nu aan lopen te stressen, die, uh, ja, die moeten nu een beslissing gaan nemen van gaan we beginnen op regenbanden of is het net, net niet nat genoeg uh, daarvoor, moeten we op sliks. Dus het is echt uh, kiezen of delen dadelijk en maakt het wel heel leuk. Uh. Uh, even dan uh, naar jouw situatie, wat zou jij nou doen als, uh, als je ongeveer weet dat er dit soort dingen zouden kunnen gebeuren? Het ligt nogal aan of je vooraan uh, aan het veld staat of achteraan. Als je achteraan staat dan moet je een risico nemen. Dan neem je gewoon al het risico van de wereld. En dan, want dan kom je eigenlijk niet naar voren normaal gesproken. Maar met dit soort omstandigheden wel. Dus dan kies je voor sliks. En als je vooraan staat dan neem je geen risico. Um, en dan ga je voor, uh, voor regenbanden als het, uh, als het nu een beetje doorzet. Maar het ik zou zeggen uh, sliks voor nu. Dat is ook het advies aan de rijders uh, die jij begeleid uh, geeft? Ja, ik sta nu hier met jullie te praten, maar ik moet snel naar die mannen toe. Dus uh, oh. is goed, dan nou, houden we hier niet langer op. Dankjewel. Ja, CFM zeker. Race Radio, Pit report. Pit report. En we gaan uh, rechtstreeks door naar live verslag vanaf de baan. Willem, kom erin. Ja, dan en uh, wat blijft nu, uh, inmiddels zijn we alweer uh, in de 17e ronde, dat slechts tot 20 toch op deze keuze, ik. Het is uh, volgens de... aan de leiding, uh, met nummer 1, Walter Reef, uh, wordt dus de... weer vorig jaar, had hij dat dit jaar ook lekker, dat is het alweer uh, 15, uh, 20 jaar geweest voor die, uh, de vijf, dat iemand dat mij uh, niet, al bereikt het of niet, dus, uh, ja, dat het eigenlijk zal zijn, dat in het kleine plaats, Positie, uh, start is, en kijk, uh, is in de positie gestart, Eduardo Mortana. En, en ook uh, dus, dus, dus, een opvallende in de top 10 mannen van Zekers. Dat mijn boy op de achtste positie. Start op uh, plaats nummer 23. is dus, dus, dat gewerkt en uh, terug te vinden op de achtste positie inmiddels. Oké, okay, en uh, ja, de Nederlanders spelen geen rol van betekenis, hè? Nee, Nederlanders zijn ver teruggevallen, ja. Met het bijvoorbeeld van de bij de Eigenlijk op de verkeerde momenten, ja, dan val je zo ver terug. Het is een reis overwegend tussen Ronda en alle tijd die je in de gids kwijtraakt. Of toch niet in de maken. En dat is, ja, dat is, eh, niet van de slag. Oké, Willem, bedankt voor deze update. Uh, we, gaan, uh, we komen straks gauw weer bij jou terug voor het vervolg van de Formula Masters. 3 Dankjewel Willem voor deze vanaf het de circuitpark Zonvoort met een hele hoop heden op de achtergrond maar dat hoort bij reizen natuurlijk CFM Race Radio bij je tot aan 5 uur vanmiddag CFM en AB Radio a world apart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 die umbrella hebben we wel nodig vandaag, uh, wel nodig. Ja, daar zeker. ontkomen wij niet aan, nee ze zeker niet. Ik heb gelijk even gekeken naar ja, het, uh... het weerbericht. Ja, dat bedoel ik. weerbericht. Kom erop dan. Ja, het actuele weer, ja, de warmte heeft inmiddels uh, plaats moeten maken voor uh, de wat koudere luchtstroom. En uh, die gaan gepaard met uh, uh, enkele regen en wellicht onweersbuien. Bij die buien zijn ook hagel- en windstoten mogelijk en lokaal valt er veel regen. De zuidoostelijke wind draait in de, loop van de dag van, uh, in de loop van de middag naar het westen en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt tot maximaal 22 graden. Nou, dat is al iets minder nu. Uh, vanavond, uh, tegen de avond, is er nog kans op regen en een onweersbui. En de komende nacht blijft het droog en klaart het weer op. Maar ja, die onweer en die regen, regen hebben we inmiddels. Ik hoop dat het onweer wegblijft, want uh, anders... Uh heeft dat consequenties voor de toeschouwers en de auto's op de baan. Ja, ze zijn toch met de bandenkeuze bezig, hè? ook uh, op dit moment voor de Formule 3. Ja, klopt. Welke bandjes zijn nou het best met dit weer? Weggaan op sliks, nou ja, dat, uh, dat horen we dus ook al van uh, Doornbos en van Renger van der Zanden. En, uh... Misschien heeft Xavier Maas daar ook wel een antwoord uh, op. Ik ben benieuwd wat uh, Xavier daarvan vindt. Die was ook bij de Startgrid aanwezig. Een andere bekende die we hier tegenkomen op de Startgrid uh, komt uit het zuiden van het land. Eigenlijk woont hij in België, maar goed. Xavier Maas, als jij nou zo rondkijkt, wat is uh, maakt dat voor jou nou weer ook weer iets speciaals los? Ja, de Masters altijd. Uh, als je ziet de mensen in de duinen, het is uh, ja, de glorietijden en leven leven van de Masters. Dat is natuurlijk uh, echt wel super. Uh, 2002 kan ik me herinneren. De Formule 4 hier uh, won ook met, ja, met zo'n evenveel mensen op de tribunes. Dus, uh, ja, fantastisch. Ik vind het echt gaaf dat het weer uh, ja, een ouderwetse Masters is. Ik kijk even naar het weer. Het begint in 1 te regenen. Heeft het een week of vijf bijna niet gedaan hier. Nu met regen komt er extra veel rot, zou je dan uh, los op die baan? Ja, ik denk dat mee, want het is nu net zo half-half. Het zal voor de teams wel heel moeilijk worden om een goede keuze te maken. Je ziet echt de helft op slicks, de helft op regenbanden. En niemand, niemand weet echt wat je moet doen. Het, is nu echt, uh, ja. het zit er net tussenin, dus het wordt uh, een spannende Masters, denk ik. Jij als uh, ervaren rijder, wat zou jij kiezen? Ja, als ik nu moest kiezen, zou ik op slicks gaan. Ja, nu nog, nu nog wel op slicks. Ook afhankelijk denk ik, van de startpositie uh, waar je je bevindt. Ja, tuurlijk. Uh, als je nu helemaal achteraan staat, ja, dan moet je het risico dan moet je gewoon doen wat uh, de rest niet doet. En dan neem je het risico en dan zie je wel waar het uh, schip strandt. Maar ja, het is, uh, ik denk dat het een kleine paar druppels is en dat het uh, niet meer een stad is. Jouw En nog even, volgende week, heel mooi evenement: 24-uur Le Mans. Ja, er zijn er nog wat meer mensen dan hier bij de Masters, <laughs> dus uh, dat is echt een uh, ja, super evenement. Het evenement van het jaar natuurlijk, uh, 250.000 tot 300.000 man daar, dus dat wordt uh, wat fantastisch. We hebben goede kansen op winst in, uh, in GT1, dus uh, ja, het ziet er goed uit. Ja, want uh, dat is voor jou een anderhalf stuk, hè? Met, uh, met dit soort wagens uh, rijden. Hoe bevalt dat? Ja, te gek. Uh, Le Mans is gewoon uh, is een fantastisch evenement, GT1 gaat heel goed. GT1 wereldkampioenschap, mooi kampioenschap geworden. Dus, uh, we ja, zijn heel blij met de keuzes die we gemaakt hebben. Het team ook waar je zit? Uh, een, ja, een bekend team in die autosportkringen? Ja, absoluut. Ik denk zeker op Le Mans. Een heel ervaren team is. Uh, altijd goede prestaties geleverd op Le Mans. Dus uh, ik denk voor, voor Le Mans denk wel een van de, ja, van de betere teams, zeker in GT1. En de ervaring in Le Mans is toch wel heel belangrijk. Oké, okay, nou succes daar. En we gaan de Masters met belangstelling volgen. Oké, okay, veel plezier. Als je die Pascalse gang laat gaan, ja, je weet niet wat je overkomt in de studio. Kijk uit, kijk nog rood haar van. Jongen, jongen, jongen. De oranje studio van CFM Zandvoort. CFM en AB Radio je dit weekend vandaag op zondag met Masters FM tot aan 5 uur vanmiddag. Uiteraard alle nieuwtjes vanaf het circuit. Circuit Park Zandvoort, Deze update. Ja, en we zijn de... De final lap, hè? De final lap van de RTL GP Masters of Formule 3. Willem, kom erin. Hoe staat het ervoor? Ja, dat klopt helemaal. Uh, laatste ronde en degene die als uh, eerste de laatste ronde begonnen is... ...ja, dat is degene die vorig jaar uh, als eerste hier over de finish ging. Uh, Valtteri, uh, Bortas Bottas, Bot, als inmiddels alweer de S-bocht uh, voorbij. Goed. Dus gaat zo richting uh, Koemanbocht, Arie Luijendijkbocht en dan... Uh, bij start diners, uh, zal hij de eerste zijn die de ja, ook zo'n mooie zwart wit uh, de vlag gaat zien. Komt nu het rechte eind op uh, ja, wedstrijdleiders uit te varen om af te vlaggen. En op dit moment zien we de vlag uh, gespaard worden voor uh, Valtteri uh, Bottas. die hiermee uh, ja, uniek is uh, in Autosport uh, uh, Nederland en uh, ja, in Formule 3. Twee jaar achter elkaar uh, winnaar van de Masters op uh, Formule 3. Hele, en, hele goede prestatie dus. Samen. Ja, vorig jaar heeft dat allemaal verder uh, gebracht in de autosport uh, natuurlijk. Hij is inmiddels uh, testrijder uh, bij het uh, Williams uh, Formule 1 team. En uh, ja, dit uh, doet hem uiteraard ook uh, goede zaken. tweede wordt dan uh, Alexander Sims en derde is het, uh, Marco Wiekman. Dat zijn uh, ook degenen die uh, van de posities 1, 2 en 3 uh, gestart zijn. Weliswaar die niet zwart anders worden. Bortax uh, starten vanaf uh, plaats nummer 2. Sint van 1 en uh, Wietman uh, 3 begonnen en uiteindelijk ook 3 uh, gefinist. Ge heeft hij uh, het laatste uh, deel van de ronde heeft hij, uh, van de race, heeft hij die uh, derde weten af te van het kweten afgetikken van Eduardo Mortara. Kijken we nog even naar de Nederlanders. Maar goed uh, zie je dan is het uh, Nigel Melker uh, die op een veertiende uh, plaats uh, gefinished is. En ja, uh, Düsseldorf uh, is dan uh, plaats 20 gefinisht. Dus, uh, ik wil er wel bij vertellen dat deze jongens uh, twee keer uh, de pits hebben op zoek. Uh. Oké, okay, was, was dat om technische redenen of was het gewoon weer een bandenprobleem? Ja, met, met, met, met die banden. over ja. Overgaan op regenband, dan weer naar Sliks. Ja, dan ben je twee keer te pineus. We hadden net in het interview even met de jongens, de Nederlandse coureurs. Die jullie, het interview wat jullie hadden over de bandenkeuzes. Maar uh, achteraf gezegd, nou, dat is altijd makkelijk gezegd, maar uh, het weggaan op Sliks. Was dat wel een optie? Ja, dat was uh, juist. Dat was wel de juiste optie? Ja. Of we kijken, de winnaar die is betrokken op sliks. En die is er eerst thuis Kijk, en daar gaat kijk. het om, hè he, natuurlijk. Ja, de, als je uh, wint heb de, je altijd gelijk, hè he, Willem? Dat, uh, denk ik. Hey Willem, ja. als we nog even naar de race van uh, vandaag kijken van de Formule 3. zijn er nog verrassingen in, uh, in het veld geweest? Dat je denkt van nou die heeft het goed gedaan. Nou ja, wat ik al eerder zei, Wijn Boyd, als je start vanaf plaats 23 en dan met een klasse waar het altijd lastig is inhalen, ja natuurlijk al gezien de omstandigheden met de regen, mannen of slechts wel, maar dat je dat in de top 10 weet te eindigen. Ja, dat is een keurig prestatie helemaal voor deze jongen die ja, vorig jaar nog Formule 4 Oké, okay, maar we kunnen we wel stellen dat... ...de toekomst in de gaten te houden. Oké, okay, maar we kunnen wel stellen dat dankzij de regen uh, deze race toch ook wel eens iets spectaculairder was dan als het gewoon een droge race was geweest. Ja, tuurlijk. Ja. De invloed uh, van buitenaf op, uh, op de auto's in de baan, ja, die zorgt uh, zitten naar een extra dimensie. Ja, oké. Okay, nou, uh, wat ga je, wat, we zijn nu gefinished. Prijsuitwijking komt zo meteen. De, de, de, de, de volksliederen. En uh, ja? ga je nog proberen een interview uh, los te maken bij de heer uh, Bottas? Oh, dat gaan we zoiets doen. Uh, ja, die komen we zo ook uh, naar de persconferentie. En uh, indien de apparatuur op tijd weer terug is hier, dan uh, gaan we dat zeker okay. proberen. Oké, okay. nou dan uh, komen we straks weer bij jou terug. Bedankt voor uh, deze update en uh, tot later. Oké, okay, tot zo. Ja. Dat was uh, Willem van deze vanaf de Circuitpark Salford. Nou, zo dadelijk hebben we natuurlijk die Formule 1 demo. Demonstra ja, de die demo die gaat een uur duren. Een en, uur duren, vet hol. En uh, een van die de de jongens 1 die, die, die die kart uh, heeft gewonnen, die mag met hem mee. Hè? Kijk, het is spectaculair dus, hoor. Uh, Groot demonstratie ra races uh, tussen 3 en 4 uur. Nou, voor de mensen die in Zalford, uh, TV hebben, zet je TV op kanaal 45 en je kan uh, de Masters gewoon uh, de hele dag live volgen op televisie. En let op de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 sleutel nog niet, hoe het werkt, wat het doet. Maar een was vast vertrouwen. Ik geloof dat het kan om bruggen te bouwen. Soms droom ik ervan. Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan.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 Om bruggen te bouwen, soms troom ik ervan. Laat mij in die waan, laat mij in die wan, laat mij in die wan. En zo ging ze schouder aan schouder. <laughs> over het veld, de Formule 3 auto's hadden we het natuurlijk over. Maar dit was geen schouder aan schouder hoor. Nee, nee dit nee. was een ander van Guus Melders. Jorden, laat mij in die baan bij CFM en AB Radio. Masters FM, je tot aan 5 uur vanmiddag. En ja, zojuist hadden we ook nog de Dutch GT4 die gereisd hebben op het Circuitpark enzovoort. Ja. Hebben we het over de hoofdrace van vandaag? En dan wel de tweede race voor, uh, van, uh, van de GT4'ers. En op de tweede plaats is daar geëindigd Christian Frankenhout. En uh, onze reporters ter plaatse hadden een uh, gesprek met, met Christian. Christian Frankenhout uh, samen met Ferdinand Kool nummer twee geworden. Uh, ja Ferdinand hadden we dit weekend al eerder gesproken. Nu jij nog. Maar het uh, is toch een weekend uh, waar jullie niet zoveel te klagen hebben eerlijk gezegd. Nee, ten vorig van vorige weekend is dit, uh, dit een topweekend geweest. Uh, Sprintrace gewoon een tweede. Dus ja. Uh, ik denk de meeste punten gescoord uh, over het hele weekend. Ja, dan mogen we zeker niet klagen. En, uh, doe, uh, ja. ik, ik doe weer mee in het kampioenschap, laat ik het zo zeggen. Uh, is dat dan iets wel waar je dan op een gegeven moment tijdens de Pinks en ook met de Paas races, waar dat ook niet helemaal vlotjes uh, verliep, uh, wat het dan wel in je achterhoofd uh, speelt? Nou, dat niet zozeer. Maar je weet, je, weet, uh, ja, je weet de kleine dingen die fout zijn gegaan, die, die doe je niet meer fout. En ja, ik wist, was er gewoon op gebrand om dit weekend sowieso te winnen. Zeker de sprintrace, en ik zeg van nou, ik, hoe, hoe het gebeurt, gebeurt dat ik win die sprintrace dus, nou, ja, die, die, die, die heb je ook gewonnen? Die had ik ook gewonnen, dus dat, dat komt helemaal goed. En ja, dan is de rest van het weekend is gewoon uh, ja, hopen dat die hoofdrace goed gaat. Maar ja, we kwamen gewoon uh, ja, aan het einde gewoon met banden, gewoon, die waren gewoon helemaal op. En ja, Ferdinand heeft hem gelukkig goed binnengebracht, maar uh, ja, het was gewoon jammer. We hadden gewoon uh, kunnen winnen als we ook gewoon genoeg banden hadden gehad in principe. Ah. Oké, okay, uh, nog even nog iets over, over die, uh, die hoofdrace, uh, hebben jullie een bepaalde ingestoken of niet? Of is, ja, eigenlijk moet ik nog terug, met die banden, is dat nou een Porsche probleem? N nee, nou ja, kijk, dit weekend hebben, hebben alle BMW's hebben 14 banden gehad, uit openen van veiligheid omdat ze met Pinksteren wel eens knalden. Maar ja, dat zijn gewoon vier extra banden ja, en die missen wij gewoon op de Porsche als je kijkt naar gewoon pure snelheid aan het einde. En uh, ja, dat, dat, dat was gewoon het, nou, niet het probleem, maar ja, dat is gewoon het voordeel die de BMW's dit weekend hadden. Ja, zo, zo snel konden we niet rijden. Oké, okay, uh, goed. Uh, Biedt wel perspectief voor uh, eventuele volgende wedstrijden? Ja, zeker weten. Ik denk dat wij gewoon een uh, heel goed weekend hebben gedraaid. En uh, daar, ja, laten zien dat de auto gewoon, uh, gewoon zeker meedoet. En dat uh, ja, gewoon uh, opblazen zou ik zeggen. Dankjewel. Absoluut. 106.9 en 105.8 de hele dag. Live Race Radio. Dit is Masters FM. Don't make mistakes En weet je wat het is, albert met race radio? Alles gaat in één keer zo snel, hè? Zo <laughs> oud de tijd. Dus uh, ja... Uh, gaat voordat, heel snel. Voordat je het weet is het alweer uh, drie uur. En we hebben nog een interview klaarstaan. Ja, voor dat we het zojuist over de Dutch GT4 het podium. En uh, dat was de derde race. Uh, ik bedoel, in tegenstelling wat ik u vermeldde dat het de tweede race van dit weekend was. Nee, dit is de derde race. En uh, een van de winnaars uh, kwam ook voor de microfoon. En dat is Ricardo van der Ende. Die samen met Duncan Huisman uh, de, uh, deze race gewonnen heeft. Uh, kijken wat uh, Jaap Koper... Uh, van hem weten te ontfutselen. Ricardo van de Ende samen met Duncan Huisman. Ja, uh, Willem, jij hebt de wedstrijd natuurlijk gevolgd, dus uh, ik laat het jou even neer. Ja, allemaal, de eer. Ja, en Ieder van... Iemand van de Ende, <laughs> o, o, op zijn Duits, maar Ricardo in het begin uh... Duncan, goed gevochten. Jullie kwamen binnen voor de pits op, ongebruikelijk is dat de motorkap open ging. Even zoiets. Waar was dat voor? Dat was, uh, Duncan die was aan het uitrijden, die heeft maar één opdracht gereden. Is zuinig zijn met de banden, zuinig zijn met de banden, zuinig zijn met de banden. Op een gegeven moment verloren we daar ook heel veel tijd mee vergeleken bij de eerste drie. Hij kwam binnen en uh, ja, we hadden al een probleem met de auto. Uh, daarom ging de motorkap open, we hebben de damper setting veranderd. Dus uh, ja, het is gewoon een wieltje waar je aan draait uh, met een aantal klikjes. En daardoor reageert de auto weer iets anders. Gelukkig door het testen, testen, testen weten we precies wat we moeten verstellen. Maar uh, ja, ik kreeg uh, twee uh, twee linken, nieuwe, of ja, andere banden hier of al de ronde. Ja, uh, ik reed de pitsraad uit en ik werd er gelijk al uh, heel, heel blij en vrolijk van. We hebben echt, ik heb echt keihard zitten stampen. En dat zeg ik ook weer, ik even niet de banden gespaard om alleen maar naar ver toe te rijden. En een soort van indruk achter te laten. Van, joh, ik kom zo hard naar je toe. Uh, laat me hierover gaan, want je, je houdt het toch niet. Nou, op een gegeven moment hadden we hem uh, ja, weer rustig aan met de banden gedaan. Want linksvoor uh, hoorde ik hem ook uh, bijna klappen, zeg maar. Maar uh, ja, fantastisch. Fred uh, liep me ook heel netjes gaan, want hij zat eigenlijk niet meer in competitie met mij. Ook ging hij wel op een positie, maar uh, ja, hij wilde gewoon settelen voor twee. En, uh, ik denk dat hij het erg netjes en goed heeft gedaan. Om mij gelijk te laten gaan om daar niet uh, secondes mee te verliezen. Want hij heeft wel hard maar achter hem gehouden, dus uh, nou erg netjes. Ik ben zo, zo blij, dat weet je niet meer. Ja, je refereerde al aan de banden. Vorig weekend uh, met Pinkster hadden jullie echt problemen met de banden. Rijden jullie nu weer op andere banden? Ja, we reden nu weer op andere banden. We, we, wat je zegt, uh, met Pinkster, uh, met mijn eigen race, we, we rijden aan de leiding. Uh, met de twee seconden voorsprong ben nog twee rondjes te gaan op, op nummer twee. Uh, nou, ik, ik doe gewoon hetzelfde wat ik altijd doe en uh, linksvoor klapt gaan en uh, ja, Daar was ik nu ook weer een beetje bang voor. We hebben wel andere banden, maar uh, het is nog steeds heel cruciaal uh, bij ons. In de sprintreis, jij derde geworden, Duncan derde, nu uh, helemaal boven het trapje. Ja, het moet een goed weekend zijn toch? Ja, zeker. Kijk, en, uh, ik zeg ook heel eerlijk, al mag je toch kiezen dat je er een wint, dan maar liever de Masters. Want uh, ja, het is natuurlijk fantastisch met alle mensen op het publiek en uh, het, is, ja, het is gewoon kicken. Zeker weten. Ja, in de stand uh, voor het kampioenschap, ook goede zaken daar. Ja kijk, ik mis nog steeds wel die 20 punten van, uh, van vorig weekend, maar uh, ja, anders hadden we hier gewoon in, uh, ja, een tweede positie in de kampioenschap aangekomen en nu staan we iets verder onderaan. Maar uh, joh, hartstikke blij, fantastisch, maximaal gescoord en uh, gisteren voelde Dad al een overwinning omdat we gewoon echt niet harder konden ja, en we zijn gewoon een heel sterk duo uh, met z'n tweeën. Duncan kan met de auto rijden waar ik hard mee ga. En uh, ik kan met de auto uh, rijden waar Duncan hard mee gaat. En uh, ja, we zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben ook alles voor elkaar over. Oké, okay, jouw weekend uh, achter het stuur zit erop. Uh, nu alle tijd voor andere dingen? Ja, zeker. Ik heb een hele mooie grote flesje champagne gekregen. Dus die gaan we eerst eens even leeg drinken met heel het hele team. Ja. Oké, okay, geniet ervan. Dankjewel. <laughs>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 Waaruit zou blijken dat huishoudens er fors op achteruit gaan als het programma van D66 wordt uitgevoerd. Maar in de loop van de dag bleek dat de cijfers niet kloppen. Zo gingen AOW'ers er volgens het onderzoek op achteruit door de wit die D66 wil invoeren. Pechtold noemt Nijver een tweede-rangs onderzoeksbureau en beschuldigt de Volkskrant van een poging om de verkiezingen te invoeden. Volgens hem heeft de krant de PvdA nog even een kontje willen geven. De Volkskrant erkent dat er fouten zijn gemaakt en zal die morgen op de voorpagina herstellen, zegt hoofdredacteur Broertjes. De Amerikaanse kustwacht bevestigt dat BP vorderingen maakt met de bestrijding van het olielek in de Golf van Mexico. Maar niemand kan tevreden zijn zolang er nog olie in het water is, zegt admiraal Allen. Hij geeft namens de regering leiding aan de bestrijding van het olielek. Na vele mislukte pogingen heeft BP afgelopen week een kap over het lek geplaatst waarmee de wegstromende olie moet worden opgevangen. Volgens topman Hayward van BP worden met die kap inmiddels 10.000 vaten olie per dag weggesluist. De BP-topman heeft goede hoop dat uiteindelijk het overgrote deel van de olie op deze manier kan worden opgevangen. In Venlo is op een industrieterrein een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De zogenoemde duizendpondel was gevonden in velden in de buurt van Venlo. Daar heeft de explosieve opruimingsdienst de bom vanmorgen eerst gedemonteerd... 25 huizen in de omgeving werden uit voorzorg ontruimd tijdens het verwijderen van de ontsteker. Ook moesten de bewoners van 340 woningen in een straal van 500 meter rondom de Amerikaanse bom binnen blijven. Het weer in het noordoosten is zonnig. Vanuit het zuidwesten trekken er regen- en onweersbuien over het land. Die buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag.